Van de Regenboog, een hoorspel van Horst Munich, vertaald door W. Wilek Berg en geregisseerd door Esther Vries Junior. de balans op. Ze hebben gefaald. Ze zitten in hun winkel. De jaloezieën zijn neergelaten. De deurwaarder zal komen om het huis te verzegelen. Ze wachten. Ze praten met elkaar en met zichzelf. Ze proberen te analyseren en te begrijpen wat achter hen ligt. Wie was daarvoor verantwoordelijk? Alleen anderen? Zij zelf niet? Ze weten het niet. En ze weten niet wat nu zal komen. ...maar ze hebben een vaag vermoeden dat het afhangt van wat zij zeggen, waarover zij spreken. Van de beantwoording van de vraag of zij in staat zijn zichzelf te zien achter gebeurtenissen... ...waaraan zij niets konden veranderen. De televisiemaatschappij de FBO met zetel Hollywood verkeert in grote nood. Zo even heeft Klinkovström, de directeur, elk kind bekend vanwege wedstrijd met luchtballons met Klinkovström... ...een niet zeer aangename ervaring opgedaan... Wat de heer Newman van opiniepeiling voor praktisch uitgesloten hield, is toch gebeurd. De laatste show was een enorme flop. Men kan het niet anders duiden. Wat nieuws nu, mijn heer Flint, McCormick. Wat nieuws nu, Steve. Het publiek heeft daar gelijk. Een oude hoed blijft toch een oude hoed, als het men hem met honderd pauwe Wat wij zegt slikken ze niet meer. Het is zonder kraak of smaak. We moeten eens afwijken van het gangbare recept. Niet lust naar geld alleen is wat de mens beweegt. Het is dwaasheid om het antwoord op de domste vragen met vorstelijke gaven te belonen. Maar wat dan wel? Moet spanning hebben. Spanning best. Wat meer? Een beetje, een beetje werkelijkheid. Iets uit het leven dat ieder leeft. En dan nog wat geluk. Geluk, natuurlijk. De quiz is uitgequist. Met quizzen krijg je geen hond meer achter het fornaal. altijd toch die quiz. Hou die van sprookjes, meneer hem. Daar ben ik dol op, Steve. Wel, mevrouw Reed, een tante van mijn vrouw kwam onlangs op bezoek. Ik heb iets tegen tantes. Tante Polly, roepen de kinderen. Tante Polly, voor en tante Polly, na de hele dag. Ze spelen Tom Sawyer met lieve tante Polly en haar Finn. Nu is zij Polly, dan weer mevrouw Watson en de kinderkamer de Mississippi met een dreigend vlot. Die avond ging ik zoals steeds naar binnen om goede nacht te wensen. En wat zag ik? Ik zag ze liggen op hun vlot. Drie planken en tante Polly bovenop de kast gebonden met een zaad. Ik zal nu nog eenmaal jullie spreektie gaan vertellen en ben dan vrij. Vrij? Rult de bende nooit niet. Als je het gauw gaat zeggen hoe het werkelijk was, waar nu precies die regenboog omhoog en waar je onder ging. Begin bij het begin. Bij het begin, zegt Tante Polly, hopend dat het lukt. Er, er was eens, er was een, een man. En nu zijn wij de kinderen. Ja, en Steve geketen met een sjaal is Tante Polly. Wel, lieve kinderen, luister dan goed. De situatie van deze bezemwinder, die het niet slecht ging, is die van duizenden. Miljoenen Amerikanen die veel zorgen hebben met hun gezin en met een kleine winkel. Het gaat hun, zoals gezegd, niet slecht, maar ook niet goed, maar dat het niet. Een beter leven dan zij het hebben, zou het niet anders dan rechtvaardig zijn. Maar ja, verdorie, het lukt niet. Komt een kans, dan hebben ze net op dat ogenblik de duizend dollar niet, die hun bestaan weinig zou veranderen. Nee, het blijft steeds bij de oude sleur. En die bezemwinder, wat heb jij in je hoofd? De regenboog. De regenboog? De regenboog. Die ziet hij op een dag in felle kleuren staan boven zijn hut als een enorme brug. Daar wil ik op, denkt hij. En lopen, lopen, tot ik in het land kom waar hij opgaat aan het einde van de regenboog. Een goede titel. Zal ik verder gaan. Aha, nu komt een vee. Een vee? Die brengt hem daar, dat wet ik. Maar ik weet niet. Het is inderdaad een vee die u, Amerikanen, voert naar het doel. Naar het einde van de regenboog. Hier... ...is de FBO. Wij brengen u een show die allen aangaf. Hij heet Het Einde van de Regenboog. Wij garanderen. Niemand weet ervan. De man niet, nog zijn vrouw, de kinderen niet. Als zij het horen, dan hoort u het ook. U bent getuige als zij op reis gaan naar dat wonderland. Amper begrijpen. Wat wij zien is waar. De droom vervuld waarvan wij droomden. Waar is wat wij heimelijk hoopten. Waar dat we niet te vergeefs die offers brachten... En waar dat men in het leven loon naar werken krijgt. Mijn ogen staan vol tranen. Het publiek wil tranen. De show is goed. Wie is de wezenbinder? Dat zoeken we wel uit. Een kleine winkelier, zo van een jaar of vijftig, met een overtuiging van religieuze aard. En drie, vier kinderen. Hmm. Het dorp in het bos? Hmm, Minneapolis, dunkt mij. 400.000 inwoners. Reverend Brown... Een zeer liefdadig man kan ons daar zeer van dienst zijn. En de hut? Ja, Een, een huurhuis, dunkt me. Ja, eind van de vorige eeuw. De winkel gelijk verloers. De omgeving daar staat me precies voor ogen. Een kleine voorstad? Arme middenstand? Uitstekend, stier. Nu blijft er nog tv. De, de FBO Broadcasting Corporation, vertegenwoordigd door de heren Klinkerstreum, McCormick, Flint en uw dienstinige Uit Minneapolis, de Bezenbinder... Wij rijken hem en hij reikt ons de hand. Kijk, kijk, kijk, kijk, hij stijgt omhoog op zijn geluk vertrouwend en heel Amerika is zijn getuige. Ze moeten me geloven. Als zeg je tienmaal hoe het kon gebeuren, als zeg je tienmaal honderdmaal, niets, niets wordt daardoor opgelost. Het komt aan op elke kleinigheid. Ja, ja. Het komt aan op al die kleinigheden. En ik geloof niet dat het kleinigheden waren. Maar ik geloof het wel. De regenboog is uitgedoofd. Onze deur hangt nou een bord. Gesloten. We wachten op de man die komen moet om alles te verzegelen. Hij komt beslist. Verzegeld moet er worden. De schuldeisers verlangen het. Als ik nou naar het stuipen was geslagen of als we een bord aan onze deur gehangen hadden, zoals die Toto-code die een kroeg kocht en daarop schreef, gesloten wegens een rijkdom. Zoiets deden wij niet. Wij zijn niet gesloten wegens rijkdom. Daar ligt de Bluefield Street. Als het nou nog eens terugkwam met geluk, wat zouden we dan anders doen? Ach, niks, denk ik. Hetzelfde wat we deden. Herinner je nog wat je toen zei? Ik smeek je om gods wil, verander het leven niet. Wanneer heb ik dat gezegd? En ik zei aan die kerels van de FBO: En waarom niet? Waarom zou ik niet veranderen als er een kans voor is? Radioprijsvraag Minneapolis. Wat zou u, geëerde burger, doen als u eens 100.000 dollar in de toto won? Ladies and gentlemen, hier spreekt de FBO Broadcasting Corporation Minneapolis. De maren dat Jimmy Gold, een spoorwegman uit Engeland, een week geleden met een kleine inzet een totohoofdprijs won van 20.000 pond, heeft ons genoodzaakt u als burgers deze stad de reeds genoemde vragen in spoor te leggen. Hier zijn de antwoorden. Dr. Waters. De helft voor het kankeronderzoek en de andere. De filmmanager Joseph Smith. In geen geval voor films gebruiken. En Roland, zijn veerster. Nooit meer werken. Een landhuis kopen. In een keddelen krijgen. Politieagent O'Connor. Oh, ik, eh, ik bleef politieman. Het, het geld dat zou goed beleggen. Stephen Cassidy, reclamedeskundige. Voor 50.000 dollar huizen laten bouwen. ...en de rest van ze hebben. <laughs> Dr. F. Barley, directeur arbeidsbureau. Niemand die zag onbetaald verlof nemen... ...met mijn vrouw een reis om de wereld maken. Roger Dock, eigenaar van een drugstore. Ik gruw van dergelijke vragen. Wat men niet met werk verdient, gedijt niet in het leven. In loterijen en spelen stel ik geen vertrouwen. Volgende vraag. En als iemand voor u gewet had, meneer Dock. Uw vrouw, uw kinderen. Wat zou u doen als u de prijs dan won? Dat zou mij niet gelukkiger maken. Misschien zou misschien ik 5000 dollar in de zaak steken om het mevrouw het gemakkelijker te maken. En ik zou een bestelwagen kopen. Maar ik zou mijn leven niet veranderen. In geen enkel opzicht. En u, mevrouw Dork? Ik denk er anders over. Waarom zou je het leven niet veranderen als je de kans krijgt? Ik denk erover anders dan mijn man. Het was mijn schuld, Roger. Mijn schuld was alleen. Dat de regenboog is uitgedoefd. En dat aan onze deur een bord hangt waarop staat gesloten. We wachten op de man die komen, moet om alles te verzegelen. Want alles moet verzegeld worden. De schuldeisels willen het. Nee, ketten, nee. We hebben toch ons leven niet veranderd. Als ik nou aan het zuipen was geslagen, of als we een bord hadden uitgehangen zoals die Totowinnaar die wegens rijkdom gesloten had. Dat hebben we niet gedaan. Het is ons niet in het hoofd geslagen. We hebben het geld niet weggegooid. Wat hebben we gedaan? We hebben voor de kinderen van het pestalotsjahuis gezorgd. Maar dat deden we daarvoor ook al. En een paar maanden heb ik karamels naar het huis gestuurd. Dat is waar. Het is waar en het is niet waar. De omstandigheden zijn sterker dan de goede wil. En wat de mensen zo zeggen, waar een wil is, is een weg. Je kunt het ook omkeren, dan klopt het even goed. Waar een weg is, is een wil die sterker is dan de omstandigheden. Ach, al die woorden, die bewijzen niks. Aan allen, aan allen, een ogenblik attentie voor... Teddy Flinkelstreun, bekend van wedstrijd voor luchtballons met Flinkelstreun. Hij is op zoek naar de mensen als u en ik, mensen die het verdienen door het geluk verrast te worden. Ontvalsen ze zich dat hij naar u toe komt, op straat in het warehuis in de ondergrondse vaardenhof, in de grote show van de FBO, aanstaande zaterdagavond. Zou u het niet zijn, u en uw die dierbaren voor wie de regenboog opgaat? Hier is Sadie Klingelstreun. Hallo, ladies and gentlemen. Kijk hier niet uit zoals men zich een moderne gelukbode voorstelt? En wat, Sadie Klingelstreun hebt u de te vertellen? Vrienden, eerst even dit. Kletselt en banden, garanderen uw verkeersveiligheid en hebben een enorm lange levensduur. En nu zal ik u een verhaaltje vertellen. Zijn wij niet bijna allemaal bescheiden? Arbeidsraam en pleiten. Willen wij niet allemaal elke dag een stapje vooruit komen? De dag staat verget, het de, de Moeten we daar naar kijken? Stel u zit een arme bezembinder voor die bij zijn zit aan bezemsvlecht. Wat een onzin. Op een goede dag ziet hij achter het bos een regenboog. Laten we dat ding alsjeblieft afzetten. Het gaat ook om u. Ook u verdient het geluk dat onder de regenboog. Ook wij, Roger. Ook wij hadden het wel verdiend. Ik heb lak aan zo'n geluk. Er is een ander. Wat is geluk? Geluk is niet voor ieder anders. Het heeft niet elk het zijn. Geluk der kleine luide. Ik kan het niet meer horen. Ons geluk. Kate, Kate, dat ben jij niet die zoiets zegt. We hebben een recept. Het is het enige dat ons geholpen heeft tot deze dag. Wij beiden. Onze handen. Daarmee hebben we het toch bereikt. Wat hebben we bereikt? Denk maar eens na. Oh ja, het is nooit genoeg wat men bereikt en altijd wil men meer. Dat is ook goed. Mijn vader zei, was vrachtwagenchauffeur, niet meer. Maar wij doen het anders. En we deden het anders. Ik reed de wagens van de wasserij en zaterdag hielp hield ik bij het branden van de karamels. Dat was het wat ik wou. Een eigen maiskaramelfabriek. dogs Karamels. Ja, ja. Een droom. En het bleef een droom. Hoezo? Dit doel staat mij toch altijd nog voor oog? Je weet het best, het was die epidemie. Als Mark niet invalide was geworden... Laat toch het kind erbuiten. Wat heeft Mark ermee te maken dat jij nooit en nooit iets dorst te wagen? Niets en nog eens niets. Geen stap, geen millimeter durfde jij van de gebaande paden af te wijken. Overvloed hebben we nooit gekend. Maar kansen. Weet je nog van die agentuur die je kon krijgen? Je weigerde toen Williams je die aanbood. Die wel naar me geluisterd heeft, door nu in Liventown en heeft een eigen huis. Ach ja, ik ben de man niet die dat kan. Geluk, zo zegt men wel eens, laat zich vinden, behouden. Dat is de kunst. Hij kon het en ik niet. Hij leeft op zijn manier, ik op de mijne. Veranderen wil ik, kan ik, mag ik niet. En daaraan hou ik mij. Omdat ik weet dat dat waar jij naar streeft, illusie is. Oh ja? Laatst stond er een bericht in alle kranten. Een bericht? Maar oh nee, een overlijdensadvertentie. Een zekere Anthony Tomméjolo was dood, over de negentig. Een, schoenpoetser, een emigrant die op zijn twintigste hier in dit land kwam uit Italië. Een schoenpoetser? Zijn hele leven lang, nu opgeroepen tot het eeuwige leven. Zijn diep bedroefde zonen liet hij achter. De zonen? Ja, Nicolas Tomasciolo. Rechter van het opperste gerechterstaat New York. En tandarts Frans Tomasciolo. Jozef, de leider van een staalconcern. Louis, de constructeur. En Michael, directeur van een school. En Slotter James, landmeter in de staat New York. Dat gaat die Anthony dan goed gedaan. Mijn compliment. En onze kinderen? Hebben onze kinderen de kleinste kans gekregen ooit de middelmaat te breken die hem dagelijks door jou wordt opgedrongen? Wat? Door mij? Door jou en mij. Ik heb het opgegeven. Ik zeg en doe niks meer. Zeg, die, die Anthony, die was een schoenpoetser zijn hele leven? In schijn. In waarheid werd hij rijk en kon ze permitteren schoenpoetsen te blijven. Omdat zijn kinderen allemaal dat werden. Hing dat van het geld af? Niet van het geld alleen. En waarvan dan? Waarvan? Hier in de Bluefield Street kun je het niet zien wat we verzuimden. Wat we niet bereikten in al die jaren. Deze andere maat waarmee de wereld meet gemeten wordt. Waarom ze daar in plaats. Ben je dan ongelukkig met mij? Nee, Rooster. Maar gelukkig ben ik even min. Kate. En duizendmaal dat wacht, dat komt wel goed. Ik stop mijn oren dicht om het maar niet te horen. En duizendmaal, kijk eens naar die en die. Wat is hun rijkdom waard? Geen cent. Waarom? Omdat ze het samen lang zo goed niet hebben als wij, ondanks de zorgen. Ja, zelfs juist daardoor. Wat noem jij goed? Als we ons nooit iets kunnen permitteren. Als we ontberen. Altijd maar ontberen moeten. Dat is niet waar. Dat is niet waar? Niet waar? Zo waar is het, dat wij hier ruzie maken. Ja, ik zou ook graag zonder zorgen zijn. Zonder gedachten aan die snertwinkel hier. Niet ingespannen in het juk van winkeldeur en achterkamer. Ik wil ook leven. Ademen wil ik zonder al die romslomp voor winst die steeds berekend wordt met centen. amper voldoende voor ons leven zonder al. Hou op, hou op. Ik weet me niet meer te zeggen. Aan allen, aan allen. Een ogenblik attentie voor... Het einde van de regenboog. Zo heet de grootste show die onze FBO ooit heeft geproduceerd. Wij zoeken nu de regenboog. Oeroud symbool van onze wensen. Zeer normale wensen van duizenden, miljoenen Amerikanen. Als een frisse brief van de verre zee. Ozee Tom, super zelfwerkend wasmiddel. Oh. Luister, luister. Met Klinko Ström. Hallo. Spreek ik met Dominique Brown in Minneapolis? Plus? Met Klinko Ström. U weet toch wie ik ben? Mijn medewerker, de brave Steve heeft mij veel goeds verteld over uw liefdewerk, mijn waarde Brown, waaraan ook Mr. Doc zijn steentje bijdraagt. Gewoon fantastisch. Dat kan ik rustig zeggen. Ze hebben niet alleen hun eigen jongens, waarvan er een verlamd is naar ik hoor, en hun twee meisjes deugdzaam opgevoed, maar zorgen ook nog voor een aantal wezen. Heel goed, heel goed. Maar ik vraag me toch wel af of ze gevoelens tonen kunnen. Soms, Blijft het gezicht van steen, al is het hart geroerd. Mijn god, wat ik al niet heb meegemaakt. Eenmaal won een mevrouw Smith uit Oklahoma 6000 dollar, toch geen kleinigheid. Ze staarde als de Sphinx van Gizeh in de verte: glansloze ogen, geen emotie, niets. De schok. Het kan zijn, jawel, u hebt gelijk. De sponsors echter, onze opdrachtgevers zijn in hun wiek geschoten en het publiek niet minder. De zeep, de ijs, de stofzuigerreclame, die vreten ze. Als men hen maar ontroert, als zij maar deel hebben aan boedingen en schokken der menselijke natuur. Vulkaanerupties van het hart, dat in de eeuw der ruimtevaart nog onverminderd slaat. Oh, oh, kan ik daarop rekenen? Fantastisch, Waarde Brown, gewoon fantastisch. Wie zou het dominee ook beter weten dan u, die heel uw leven daaraan wijdt. Luister nu goed. Het tweede punt. Hoe krijgen we dork plus vrouw en alle kinderen weg uit Minneapolis voor nog vooruit een week? Waarheen? Op reis. Waarom? Dat zeg ik niet. Zelfs tegen jou niet, Brown. Ik zeg alleen... Als ze weer thuisgekeerd zijn in Bluefield Street, dan belt een regenboog zich daar over hun druk storen. En voor u is er een ereplaats, mijn waarde Brown. Miljoenen mensen zullen zien en horen dat u het was die hen gelukkig maakt. Zo is het wel genoeg. Als dienaar gods zult u niet falen. Steve, mijn assistent en Flint, McCormick ga nu samen met u aan het werk. Reverend Brown goed Dag, Mrs. Dog. Oh, Dobré Brown bent u het? Ja, een mooie morgen, hè? Als u het zegt, zeg ik het ook. Denk niet aan mijn zorgen. Ach, zorgen? Dat is iets nieuws dat u zich zorgen maakt. U bent toch anders altijd wel welgemoed? Oh, u overdrijft. Wel, nee. De goede God die wij aanbidden kijkt, zo heeft de stichter onze kerk het eens gezegd, veel meer naar het leven en het harder mensen dan naar gedachten. Die zijn theoretisch, die baren twijfel, soms zelfs ongeloof. Wat dat betreft was u me steeds een voorbeeld. U, met uw kalmte en uw harmonie. Dat is voorbij. Ziet u die man mandagent? Waar? Hier door het raam. Al van vanmorgen acht uur staat hij op korte stoep en staart en loert naar onze winkeldeur. Wat wil die man? Telt hij de klanten. Ieder die hier uitgaat, bekijkt hij. Maakt notities. Gisteren kwam hij hier binnen. Ja, hij was het. Dat stier ik. De zaak was vol. Hij wachtte tot het laatst. Toen was het zijn beurt en weer liet hij een dame voorgaan. Een meneer die na hem kwamen. Tot ik hem vroeg, wat wenst u? Hij verlangde een sigarettenmerk dat niet bestaat. Hij me op. Zo. Zo. Och, wat een vent. Zei, u zult het vast wel voor me vinden. U bent zo flink. Ik rook heel veel. Een grappenmaker, anders niet. Dat denk ik ook. Dag Ravond Brown. Ah, Doc. Fijn dat u aankomt. Is er nog nieuws? Behalve dan die vent die ons verschaduwt. Met een detective. Laat hem Kater staan tot die een weegt, zeg ik. Ik voel dat er iets te gebeuren staat. Ja, Mrs. Doc, er staat iets te gebeuren. Wat? Daarom kom ik hierheen. Met een bericht naar ik hoop de hele Doc-familie blijde stemt. Hoop dat maar niet te vroeg. Ah, Doc, jij twijfelaar aan God en alle mensen. Luister nu. Een goede gever stelt wel zeer royaal een prijs beschikbaar... voor de edelste sociale daad in deze stad verricht. Een prijs? Een reis. Een reis? Wat heet? Een reisje naar Chicago, mrs. Doc. Chicago? Irenes, Indiana. Een reis per Poelman, eerste klas naar Chicago. Vijf dagen, onvergetelijk. Goedendag. Dat is hij die daar stond. Goeiedag. Ja, Mr. Dog, een mooie prijs, nietwaar? De keuze is ons voorwaar niet licht gevallen. Maar toch stemden wij alle. U bent? Op... Ik? Weer sigaretten die er niet bestaan. Eenstemmig viel de keuze op een familie. Nee, nee, nee, nu niet. Ik hoest zo, ik ben van koud. Die maar... naast hun eigen kinderen vijftien wezen. Een middel tegen het hoesten heb u dat. Uh, hier is het. Het heel goed. In deze familie dachten wij, hey Doc. Kortom, u en uw vrouw hebben die prijs gewonnen. Ik dank u. Wat? Wat zegt u nu? U maakt een reisje naar Chicago. Ik? Doc met vrouw en alle kinderen. Ja. En naar Chicago? Nee. Waarom juist wij? En waarom niet? Een droom. Die waarheid wordt. Oh, ik, ik begrijp het niet moet u nou daarom huilen oh, oh. Uh, mijn vrouw uh, pardon het is 80 cent meneer uh, mag ik getuigen van dit goede nieuws de vrijheid nemen u te veel citeren natuurlijk dank u wel oh, roetje rood die lief uh, waar ga je heen mijn kind bellen. de hoedenwinkel maar daar is er niets in het magazijn geen telefoon en te bill en francis hè. dat weet men in de hele school hoe laat is het weten ik wens u goede reis Een goede reis ach ja bedankt meneer ik sluit mij aan bij de deze goede wens maar nu adieu, ik moet nu gaan, helaas. Voor jullie allemaal het allerbeste. Nog even, dominee. We zijn alleen. Ik wou geen scène maken dat ik zo kalm bleef, lag alleen aan het feit dat hij er was, die vreemde. Ik maak mijn vrouw niet graag belachelijk in het oog van anderen. Ik moet weg. En wie belet u dat? Maar als u denkt dat ik die malle prijs aanvaarden zal, dan hebt u het mis. Ik ga niet. Wat is dat? Mijn beste dood. Ik spreek in volle ernst. Als ik op reis ga, reis ik niet op kosten der liefdadigheid. Betaal mijn reis liever zelf. Ach, onzin, dokter. Het is een beloning. <laughs> Het is een erkenning. Mooie erkenning. Als we die werkelijk verdienden, hetgeen ik betwijfeld, dan... Ja, dan... Wat dan? Dan niet zo... Niet zo... Niet zo goedkoop als elke firma doet die voor een simpel raadseltje Rebus een reis geeft. Kunt u dan niets bedenken wat de mensen niet verleidt? Dat hen de moed geeft om nog meer te doen dan ze reeds weten. Nee, zo'n prijs is niets. Zo, oude egoïst. En Keten dan, je vrouw? Speelt zij geen enkele rol meer in dit huis? Dan moet je weten dat vooral jouw Keten de doorslag gaf bij onze winnaarskeus. Zij moet er een week lang zorgeloos genieten. Een vrouw gaat mee om voor het kroost te zorgen. Zij moet eens vrij zijn... Bij van sleur en lasten. Ze moet weer jong zijn. Gun je haar dat niet? De school weet alles oud. En net winkel? En maak eens makelaar. De kinderen moeten er dan net zo van genieten als je vrouw en jij. Je hebt natuurlijk schade als je drugstore een week gesloten is. Dat is geregeld. We hebben een bedragje vastgesteld dat wel voldoende is. Zo. Denk er nu maar eens over na. En doe wat je wilt. Tot ziens, dok. Tot ziens, tot ziens. Ben ik niet meer normaal? Hij draait het zo, dat ik het ben. Die anderen niet gun. En toch zeg ik, geluk dat men niet zelf verovert, Dat men niet met zijn eigen handen plukt. Dat deugt niet. Reverend Brown? Niet hier. daar ginds. Doc kijkt ons na. Dat doet Doc niet. Dat was fantastisch, dominee. Fantastisch? Hoe kon u net op dat moment... Is er een beter om de Docs te testen? Oh, juist. Oh, juist. Doc doet niet mee. Wil hij niet gaan? Het is net zoals ik zei. De man is onomkoopbaar. Dat is niemand. Doc moet op reis gaan. Weiden dat hij het doet... De regenboog. Zo heet de grootste show die de FBO ooit heeft uitgezonden. Aanstaande zaterdag is het ver. De regenboog, oeroud symbool van onze wensen. Zeer normale wensen van duizenden, miljoenen normale Amerikanen. Als een frisse bries van de verre zee, Ozyton. Super zelfwerkend wasmiddel. Ozyton. Is... Wij dromen ervan. Doch wij kunnen onze dromen niet verwezenlijken. Maar waarom kunnen wij dat niet? De familie X, nog mogen wij de ware naam niet noemen, zal u het antwoord geven op de vraag als wij hen leiden naar het einde van de regenboog, waar hun geheimen weliswaar bescheiden, doch pure wensen worden vervuld. Aan allen, aan allen, dit is het einde van onze uitzending. Met klinkerstorm? Ja, Steve. Wat zeg je nu? Een moeilijkheid? Ja, ja. Dat meen je niet. Je weet het toch, we kunnen niet meer terug. Het Witte Huis bemoeit zich met het geval. De president en heel Amerika dromen van regenbogen. En jij zegt, Doc gaat niet mee? Hoe stel je dat voor? Hij gaat niet mee. Steve, wie is er nou eigenlijk gek? Jij of die Doc? Ik zeg dat hij wel gaat. ...is nu buigen of barsten. Doc moet mee. Wat Verdorie, zeg eens wat, kom met een plan. Weet je het niet? Hoe zou ik het dan weten? Zeg, wacht eens even. Ik heb een idee. Die Marcus-Doc is toch van land, waar? En in Chicago is toch die beroemde kliniek van Carfine? Professor Carfine? Denk je nou heus dat Doc die reis niet maakt... ...als hem door ons de kans wordt geboden om Marcus daar te laten onderzoeken... Ik ben meteen Carfine erop. De kosten moet onze Brown Proforma maar betalen. Wij staan ervoor garant. En dan stuur jij spoorslags de dominee naar Bluefield Street. Het zou me zeer verwonderen als Doc de moed had om dat weg af te slaan. Het gaat om zijn zoon, dan moet hij wel op reis. Je weet het, maandag moet hij weg en wij zijn in het spul zes dagen later uit. Daar ligt Bluefield Street. Wat zouden we anders doen als het weer bij ons terugkwam, het geluk? Ik zou het allemaal anders doen. Ik zou er niet voor de tweede maal in vliegen. Ik zou me niet laten ompraten. Ik zou niet met Marcus naar een specialist in Chicago gaan... om daar hetzelfde te horen wat honderd specialisten me al hadden verteld. Dat zou ik niet voor de tweede maal doen. Ik zou niet voor de tweede maal ja en amen zeggen. Alleen om geen spelbreker te zijn. Je zou alles precies zo doen. Niets zouden we anders doen. We zouden doen wat ze van ons verlangden, keurig, netjes, precies zoals we het nu gedaan hebben. Al dat gepraat is mostig na de maaltijd. We wisten toch niet wat ze met ons deden? We zouden het weer niet weten. Ze hebben ons in hun macht. Of begreep jij het wel toen we terugkwamen uit Chicago? Attentie, attentie, Minneapolis, Minneapolis, maak het perron vrij... De Poelman uit Chicago komt binnen met de familie dog. Minieffeling. Minieffeling. Minieffeling. een familiedog. Herhaal ik. Minneapolis. is dat? Kijk eens die mensen. Kijk toch Roger. Een majorette voor hoofd. Ach, Bill is gek. Nee toch? Misschien een hooggeplaatste persoon die hier ontvangen wordt. Ik kom hier ook uit Chicago. Net als wij. Nou ja, en wat dan nog? Oh, kijk, Francis Kijk. Hoe Wordt even op de beetje gekozen gekozen. Ah. Wel, wel, dat is mijn verrassing. Vinden jullie niet? Ik sta sprakeloos. Een rijtuig. Kijk een trolkoes. Kijk dan daar op het baron. Ja. Wat heeft dat te betekenen, Miss Murrow? Dat heeft er zeker niks met ons te maken. Met ons? Wel nee, wel nee. Met ons hier zeker niet. Het lijkt wel carnaval. Ach, wat een mooi gezicht. Wat carnaval? Nou, midden in de zomer. Ja. Ja. De kleine Pofferpil. En jij kent het helft van. Pas op de trein dat doe stil. veel. Hier. Hier vaders van de pluus. Allemaal hoge hoeden, andere mensen. Kijk, kijk de burgemeester. De burgemeester? Die met die gouden keten om de hoofd. Wel, wel wat je niet zegt. Ik heb hem uit de krant. Hallo, oh. en daar. Daar, je. Wat? Die man, die ken ik toch? Dit is dezelfde man die ons belooft heeft, Roodje. Wat? Die detective? Het ah, had dat Wat? Een detective? wat moet die. Ik het allemaal mooier. Hallo, Reverend Brown. De microfoons. Het microfoons. En wat nog erger is, de camera's. En wat gaat ons dat aan? Ik zou wel eens willen weten wat er hier aan de hand is, Reverend Brown. Nu zult het straks wel horen. Is het een film? Iets dergelijks. Een baseballteam, een hoge pieten hier wordt afgehaald. Wie dan? Nou, nee. Wat dan? Het heeft iets te maken met jullie reis, mijn beste babendog. Met onze reis? Ja, ja, en met de prijs. Reis? Wel, potverdorie. Dominee, wat hebt u uitgevoerd? Stil, dok. Nee, stil. Ladies and gentlemen, het is zover het spel begint. Dan is de FBO met haar geluksshow van de regenboog die heel Amerika in spanning houdt en ons niet minder. Hier op dit perron van het Centraal Station van Minneapolis richten de camera's zich op gezichten. Zij zijn nog onbekend. het? duurt, u duurt niet. Is het dat groepje mensen daar misschien dat uit de trein stapt? ...en nog steeds niet weet dat straks een goede vee hen het geluk zal leiden? Vandaar dat licht, ik, ik kan je niet meer zien. Weg met dat ding, kom mee, Catherine. Uit de trein die hen ontvoerde voor vijf dagen... ...stappen Mr. en Mrs. Doc met de verzorgster. Mitschaders Francis, Janet, Bill en Marcus Doc. En, Mrs. Doc, had u een goede reis? Oh ja, jazeker. Roger. Hm, wat is er aan de hand? Op dit moment... Mrs. en Mr. Dog bent u, zijn wij, wij alle die hier staan, tot uw ontvangst bereid. Daar, aan het hoofd, de gouverneur van Minnesota en de burgemeester. De notabelen, het bestuur van de gemeente en de stad, de hoge geestelijkheid, de sportverenigingen, de kegelclub van Minneapolis, de vrouwenbond, ook de eerwaarde nonnen van het Park met alle wezen, al uw bekenden uit de Bluefield Street. Wij alle zijn in het kijkveld opgesteld van miljoenen kijkers in dit land op alle televisieschermen die FBO ontvangt, ziet men ons. Ik? Wat is dit? Ladies and gentlemen, dit is echt dog. Hoe zou hij het ook begrijpen? Kom hier, naar voren, Mrs. Dog. Niet bang zijn, wij weten niet. Hier zijn ze allemaal, mijn medewerkers. Mr. Flem, Mr. McCormick en ook Mr. Steve. Ja, zeker ook. Hoe is het mogelijk? Kinderen, kom. Hier is het rijtuig. Stap maar rustig in. Het moet een vergissing zijn. Dominique Brown, kan u bevestigen dat ik Doc heet? Doc. ik heb een drugstore in de Bluefield Street. Ik heb niets te maken met die mensen hier. Maar deze mensen kwamen hier voor u. Ja, ja, zo is het. Kom, door, kom, stap in. De reis begint. Waarheen? Naar het einde van de regenboog. 19 .45 uur 45. Dit is een live uitzending, dames en heren. Binnen enkele seconden zullen de heren, mevrouw Dog en hun kinderen arriveren bij de City Hall van Minneapolis. Elk ogenblik kan het rijtuig de hoek omkomen. Wie zijn deze onbekende mensen die met een snelheid van een ruimteraket, de belangstelling, de genegenheid, ja de liefde van de gehele natie hebben veroverd? Wij zijn opgebouwd door mensen die eens te meer bevestigen dat Catherine Dog, de dappere echtgenote van de drugstore-eigenaar, behoort... ...dat die onbekende Amerikaanse vrouwen zonder wie de geschiedenis van ons land ondenkbaar zou zijn. Zulke vrouwen, zegt een dame uit Cincinnati, zelf huisvrouw en leidster van die jij voor mij bond daar versteden. Zulke vrouwen willen wij in onze films zien. Niet de sentimentele glamour en sekswijfjes die men ons gewoonlijk voorzet. Vrouwen als die brave Catherine met hun gevoelige en tot zo'n resolute aard... ...hebben in tijd van de bevrijdingsoorlog en in de crisis van de jaren dertig de natie overeind gehouden. Ze hebben deemoedig en zonder morren hun kinderen aan het leger gegeven. En maar al te vaak niet eens een foto van het graf teruggekregen. Zulke vrouwen zijn... Is hier, er. jongen, als ik me niet vergis ben jij een van de wezen van het Pestalozzi-park... ...die vorig jaar geregeld bij de familie Doggap. Hoewel daar, zoals het spreekwoord luidt, schraalhans keukenmeester was. Ja, elke middag om één uur, we moesten bidden elke dag moest er één hart op voorbidden. Soms Markus. En... Ja, zeer gewaardeerde kijkers. Dat is Marcus. Die zult u direct zien. Hij is 17 jaar en de oudste van de dog kinderen. Toen hij drie was, werd hij het slachtoffer van een polio-epidemie en is sindsdien verlamd. Of Bill, of Francis, of de andere Met kinderen. En hoeveel waren jullie? Nou, er waren er vier die bij de dogs mochten eten. En we vochten er altijd om, want Mrs. Dog... Ja, zeg het maar gerust, jongen. Nou, na het eten vertelden we altijd een verhaaltje. En dan moesten we altijd zo om lachen. Soms lachten we wel vijf minuten aan één stuk door. Attentie, daar komen de Dark. Hallo, mrs. Dark. Welkom. Welkom, Mr. Dark. Dat dunkt u. Waar zou de reis heen gaan? Ik. Nou, wat mij betreft, ik vind het een soort vrijheid voor over. Ja, dat vind ik. Prachtig, prachtig. Maar waarheen? Zeg jij nou maar eens wat, Kerstin. Ze hebben ons in de koets gestopt en we weten nog steeds niet waarom. En jullie, kinderen. Mark, jij bent toch Mark? Ja, ja, ik ben Mark. Nou, ik denk dat we naar huis gaan. En jij, Francis? Je bent toch Francis, Mark? maar mami zei dat als ons niet allemaal bezig had en we niet zeker wist dat we door Manny hebben we zweden... Ja, ja, ja? En? Uh, dat ze dan zo denken dat het een droom was, dat zijn man. Ja. Dag, Mrs. Doc? Hoe oh, ben jij daar, Franklin? Hoe kom jij hier? Natuurlijk allemaal afgesproken werk. Ja, wist u dat niet? Uh, Frank, uh, jij wou Mrs. Doc uh, t, uh, toch iets vragen niet waar? Uh, ja. Mrs. Doc, wanneer vertelt u ons weer een verhaaltje? Vooruit! Doorrijden! En zo rijden zij verder naar de plaats waar de regenboog, hun regenboog de aarde raakt. Kent u het sprookje van de regenboog, waarde Een arme, deze gedrezenbinder, dat wil zijn hulp. Op een goede dag. Minneapolis, 20 uur. Ladies and gentlemen, voor u ligt in het felle licht der schijnwerpers Bluefield Street. De koets nadert nummer 161. Het huis waarin nu al 15 jaar lang de kleine winkel is gevestigd van Roger en Catherine Dog. Een winkel van sinkel zoals er tienduizenden bestaan in de Verenigde Staten. De enige versiering van Dog's winkel bestaat uit glazen letters. Bestreken met goudkleurige verf die al lang is afgebladderd. Dat is nu allemaal voorbij. Vergeten en voorbij achter een wit doek. Een doek. Dat niet alleen Roger en Catherine's winkeltje, waar ze natuurlijk toch wel aan gehecht waren, maar ook hun hele verleden verhult. Onze camera, geplaatst op een auto die de witte droom de laatste honderd meter naar het einde van de regenboog begeleidt, zal u vertellen hoe waar mijn woorden zijn. Camera rijden. Ik tast je af, Catherine Dawg. Ik tast je af. Je lippen. De verraderlijke nieuwsgierigheid in je mondhoek. In punten ontleed, over antennes gejaagd, meld ik het verder. Hier, Kathleen Dark, op dit kruispunt van je geheimste gevoelens, hier, hier blijf ik. Geen ontroering ontgaat me. Je ogen weerspiegelen wat je zou willen verbergen voor vreemde ogen. Voor één oog, voor het oog van de wereld. Als een spin schiet ik uit mijn web en meld het. Ik meld. Roger Darks rechtschapen eenvoudige trekken verandert onder de blik die hij opvangt van zijn vrouw die het spel best bevalt. In punten ontleden over antennes gejaagd meld ik verder. Ik meld woede. Woede op Rogers gezicht. Ga naar de massa. Ga naar de massa. Als een frisse vries van de bergheer. Ozeeton. Ozee Tom. Super. Zelfwerkend wasmiddel. Wij moeten iemand hebben uit de massa. Iemand. Zoek. Tast hem af. Wat zegt hij? Er is moeder op Rootjes gezicht. Vreemd. Vreemd? Rootje dog, rootje hell! Ik verdedig die man! Ik heb begrip voor zijn twijfel! Die kruipt zo vlug uit zijn huis! Ik betast je. Ik tast je af. Over antennes gejaagd in punten ontweekt maak ik je zichtbaar. Wat je geworden bent, toon ik het oog der wereld. De EEN oog die je verslindt, Roger Dog die je verslindt als je nu niet de man bent die wij willen. Ik maak je zichtbaar. Wat je geworden bent, toon ik. Attentie, het doet valt. en Roger Dog. u hebt het doel van uw wensen bereikt. U bent aan het einde van de regenboog. Wij wensen u gelukt. Camera 1 rijden. Ik registreer. Een zware truck met 22 wielen. Daarop gespannen aan een hoger stijger het witte doek dat nu al sinds een week een bataljon van arbeiders verbergt. Hij zet zich waggelend als een boot nu in beweging. Trekt het doek opzij. Onthult huis 161 Bluefield Street. De onderste façade. Daar is niets. Niets is er meer dat aan Doc zaak doet denken. Een bron van glas. En daarop rust het huis. Een spiegelzaal met fonkelende ruiten. En daarboven een enorme lichtreclame die trots omhoog rijst naar het firmament. Het is de regenboog. Rood, geel, oranje en blauw en violet. Camera 2 instellen. Ik registreer nu. Kate en Roger verblind nog door het licht met al hun kinderen. De gouverneur. De massa. Reverend Brown gaat naar ze toe en wuift. De massa wijkt terug. Kate heeft de handen voor het gezicht geslagen. Close-up, camera. De handen. Grove handen. De troring. Dichterbij. Zo is het goed. De harte vingers wijkt. Couperen. Couperen, camera. Diafragma. Dacht als een meter zijde. Pikant fris. Een meesterwerk. Contessa. Contessa, Contessa, Contessa. Couperen, camera twee. Keets handen vallen. Nu, camera, op de ogen van Cape Dog. Ze huilt. Ze huilt. Nee, nee, dat is geen huilen. Een stortvoet van emoties breekt zich baan. Geen dam, geen dijk, geen opgeworpen aarde kan deze tranenvloed ter verder stuiten. Camera 1, inrijden op Roger. Roger, naar adem snakkend, steunend op de schouder van Catherine. Close-up! Zo veel Amerika's een helden. Zo. One leven, man, one, one leven, Roger Dog. Coupeer het. Leeuwen als u en ik, met een leven moet uit Leo. Leo, Leo, Leo het edele sap van zongereepte druiven. Attentie, de gouverneur spreekt. Mijn beste vrienden, in vreugde zijn we hier vereend bij allen met deze brave goede lieden. De burgemeester, ja, men zo zou zo zeggen, een sprookje is hier werkelijkheid geworden. Reverend Brown, geliefde dogs, de heer zal mij vergeven dat ik u weggelokt heb. Was ik niet een werktuig slechts? Tot het einde mijn dagen zal ik vreugde kennen, in uw vreugde leven en goden danken dat ik dit mocht doen. Nu kan het huis bezichtigd worden. Oh, oh kijk is nou eens, hier, oh. Oh. Oh, kijk eens die vloer. Geen kunststof, alles marmer, wat praktisch. Het is een lust hier te bedienen. En tegels overal, tot boven aan het plafond. Een koelkast en een je Wel nodig, een kippetje in één minuut gegrild. Aan dat spit kun je een heel varken gebraden. En televisie, voor de klanten zeker. Oh, wij staan erop, Zegt zien ons verstaan. Een afvoeren en een koffie rooster. En hier dat nieuwe meubilair. Een wasmachine en een centrifuge, en echt zilveren bestek. En dan die rekken, daar staat wat op zeg, wat dat alles kost. Reclamevolgens 20.000 stuks. en dat rare dit. Wat is dat? Een kassa, je hoeft het maar met een vinger aan te raken. En alles rolt eruit. De rekening en het kleingoud. Heb je de tuin gezien? Een echte speeltuin. Een budgetbol, een glijbaan en een wit. En ook een auto. Roger, heb je die auto al gezien? Wat? Waar? Die achter, klonkernieuw. Die heb ik niet besteld. Zo doodscherm als mij Ik een reuze grote geschreven. Alle mensen? Ja. Waarom ook niet? Jij maar. Waar zijn de dogs? Kom hier, Kessler en Roger Dog. Wij willen zien wat jullie zo al maken jullie eigen branderij. Dogs Caramels. Dat is de crew. Een eigen Vol automatisch in het gebouw hiernaast. Hier, door dit venster kun je controleren, al sta je aan de toonbank met de klant. Een handel, nog een. Dat is werkelijk alles. Druk op die knop, je zult het zien gebeuren. Ze vallen naar beneden in je wagen. Op ieder zakje staat Dogs Caramel de gouden regenboog. Is dat nou niet fantastisch? En dit is Mr. Stone, de inkoper van een supermarkt. <laughs> ik verplicht mij om elke maand 10.000 af te nemen. Brood! En dit is Mr. Richard voor directeur van de Bank Victoria. Wij schenken het kapitaal waarmee u kunt beginnen. Hier, pak maar aan een cheque van 1000 dollar. En, en ik de eigenaar van dit gebouw, verklaar je plechtig dat de huur betaald is voor de eerstvolgende twee maanden. Wel... En voor de rest, de huur die blijft gelijk, daar komt geen kwartje bij. Ik wens u veel geluk. Ja, veel geluk. En nogmaals veel geluk. Wij wensen u dat ook. Hier is de FBO Broadcasting Corporation. Aangesloten zijn vrijwel alle zenders in de United States op kanaal 6, 8 en 10. Dit was een live uitzending uit Minneapolis. De show, het einde van de regenboog. Regenboog, gij wonderbare gloed aan het hemelsboog, als een brug voor onze schreden reist gij naar omhoog. Welk een snoer van bonte bogen, een goede vee komt aangevlogen, neemt ons bij de hand, voert ons naar het sprookjesland. Een sprookje dat in onze tijd geschieden, geschieden, Nee, geschiet. Een sprookje dat geschiet. Jawel, de oude aanvang geldt niet meer. Het is niet er was eens, nee. Het is nu er is. Er is. een belofte is. Er is. Er is. En morgen reeds zijt gij het die boven u de regenboog ziet staan. Maar nu straalt hij die wij te samen bouwden. Voor het brave echtpaar met hun kinderschaar. Wees gij getuige van hun groot geluk. Dat iedereen die vlijtig is verdiend. Wens keten en Roger Darker een goede nacht. En slaap gerust en ongestoeld. Tot ziens. Roger. Roger. Roger, ben je daar? Zeg Roger, luister joh, of ben je doof? We zijn verdwenen en alles is weer stil. Stil, hoor je. Het gedraai is opgehouden. Gedraai? Gedraai? Wat zeg je nou toch weer? De carousel. De carousel? Gint in de tuin, heb je hem niet gezien? Ik heb gedronken. Alles is nu stil. Alleen de regenboog verlicht nog Bluefield Street. En heel Amerika heeft hem gezien. En heel Amerika heeft ons gezien. Ik zou graag willen weten wat. De... Ons, Katie, jou en mij. Catherine en Roger Dogg. En wat betekent dat? Wat dat betekent? Dat het bereikt is. Dat betekent het. Wat is bereikt? Roger en Catherine Dogg bezitten de mooiste supermarkt van Minneapolis. Roger en Catherine Dorp, we zitten in de mooiste karamelfabriek van Minneapolis. Hou oh, op! Luister nu goed op wat ik je ga zeggen. En als je het niet onthouden kunt, schrijf het dan op. Mark gaat niet meer naar het makelaarskantoor. Huh? Mark gaat het volgend jaar chemie studeren. Chemie heeft toekomst. Verder. Onze Janet verlaat die hoedenzaak waar men uitbuit. En gaat manieren leren op een kostschool. Daar krijgt ze kunst, zoveel ze hebben wil. Voor mijn part wordt ze modetekenares. Dat wou ze toch? En onze Francis wordt omgeschoold. Het volgend jaar ook Bill. Die jonge man. Hou oh, op, ben ik kan wie zegt dat? Catherine Dawg? Hallo Catherine, we hebben het verdiend. Verdiend Catherine. We hebben het verdiend. En jij hebt dat van het begin af aan geweten. Niet als een sprookje heb je het opgevat. Maar als iets dat ons toekwam. Rechtens toekwam. Ja, ja Catherine. We hebben het verdiend. Vreemd, sinds vanavond denk ik precies het tegendeel. Wat denk je dan? Dat we het niet verdiend hebben. Dat het met jou, met ons, niets te maken heeft. Niets? Niets, Roger. Als het erop aankomt, bestaan we niet voor hen. Voor hen? Voor wie? Voor de lui die ons gezet hebben in deze prachtige zaak... die heel Amerika moest zien met onze ontroering. En waarom bestaan we niet voor hen? Omdat onze bedden weg zijn. Onze bedden? En waar zijn die dan wel, onze bedden? Waarschijnlijk op zolder, waar ze al onze spullen hebben neergevallen. <laughs> Ik zie het al voor me. Die oude rommel na zolder. De muizen nestelen in onze mooie oude bedden. Ik weet niet waarom je lacht. Zeg, Catherine. Kan je nog wel nadenken? Ik zal je eens wat anders laten zien. Hotel Excelsior. Excelsior. ...hebt u een tweepersoonskamer voor Mr. en Mrs. Dog? Oh, van het einde van de regenboog? Hoor je dat, Kevin? Juist van het einde van de regenboog. Natuurlijk, Mr. Dog. Zo gaat dat. Iedereen kent ons. En jij zet een keel op. Zoiets kan toch gebeuren, Catherine? Zie je dat niet in? Een klein foutje in de organisatie... Die mensen hebben ook aan zoveel dingen moeten denken. Aan alles hebben ze moeten denken. Alleen niet aan ons. Dat is waar, dat is niet waar. Verklaren doet het niks. In elk geval is het niet de schuld van anderen. Schuld. Is onze schuld alleen. Wat hadden we er eigenlijk mee te maken? We hebben ons met dingen ingelaten die ons in wezen vreemd zijn, jouw meisje. Het belangrijkste vergaten. Al die kleinigheden. Ja. Het waren kleinigheden. Heb je dat gezien? Twee auto's, stapelgek. Mijn man zegt het ook, daar kopen wij niet meer. Gezocht, uitstekende verkoopster. Vroeger deed we het alleen. Vroeger, Kessel. We moeten ons aanpassen. We verdienen ook het dubbele. Maar de oude klanten komen niet meer. Die wilden wat de nieuwe zaak niet heeft: het persoonlijk contact. Als ze die komen willen, moeten ze maar wegblijven. We krijgen elke dag nieuwe klanten. Was dat nou nodig? Met hem voor en met hem na. Voor mij hoeft het niet. Die zijn veel te deftiger geworden, dat is het. Eten we smiddag nog met z'n allen? Geen tijd. Bemoeien we ons nog met de kinderen. Geen tijd, geen tijd. Ze laten hun uit het hotel komen. De kinderen krijgen alles een blik. In de kouder liggen nog honderd dozen pizzasaus en duizend blikken vogelvoer. Is dat mijn schuld? Geen mensen wil ze hebben om van de vogels maar te zwijgen. Ze hebben ze ons gegeven, basta. En ik heb negentig doosjes beschimmelde selderij gevonden. Ja, de klanten willen liever verse selderij. Dus daar gaat onze winst. Moet ik misschien een heel koelhuis cool kopen? Ach, houd toch op. De karamelfabriek loopt op volle toeren. Ja, maar hij is te klein voor de hoeveelheden die het supermarktconcern nodig heeft. Ze hebben opgebeld dat we niet kunnen leveren, moeten ze de opdracht annuleren. Ach, de smeerlappen. Nou, dat doen ze dan maar. Dat doen ze dan maar. Dat mis laten vallen, heb je gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Het gaat mis. Dat is natuurlijk nonsens. Ik geloof er niets van, beste Doc. Maar als huiseigenaar moet ik vanwege de talrijke verbeteringen die de televisiemaatschappij in mijn huis heeft aangebracht, meer belasting betalen. Daarom moet ik ook de huur verhogen tot 779 dollar. Omdat de regenboog uw huis, niet het onze, in waarde verdubbeld heeft. 779 dollar. Oh God, hij moet het hebben. Ze kunnen de huur niet betalen. Ja, dat komt ervan. Om het verlies goed te maken, moeten we niet eenmaal maar tweemaal in de week slaags open blijven. Ik kan het niet. Een doodtop, ik kan het echt niet, Roger. Die jij ze nog wel eens bij het verbond der Heilige Naam, waar ze vroeger elke week kwamen. Nee, Roger, nee, het gaat niet. En wat gaan ze voor de school? Voor de pastorie? Nog geen knoop hebben ze in de collectebus gedaan. Het leven bestaat uit kleinigheden. Het wordt door kleinigheden bepaald. Nou, drinkt hij. Ja, hij is zelfs zijn beste klant. Voor oud brood vragen ze evenveel als voor vers brood. Maakt zo'n ruzie. Afschuwelijke mensen. Hun kinderen hebben mijn bloemen vertrapt. Uit moed wil. Wat zeg je me daarvan? En als er geen ophouden is, is er geen ophouden. En als de kracht weg is, is de kracht weg. Mami? Mami? Wat is het, kind? Hiernaast zijn ze aan het bouwen. Hiernaast? Een blok verder bij de Baltimore Street. Every Supermarkt. Hier, ik heb ik gelezen. Oh. Over drie weken gaan ze open. Ze delen reclamefolders uit. Every Supermarkt, attentie. Wij openen Bluefield Street 100. Vier kassa's. Parkeerplaats voor 50 voertuigen. Laat ze maar komen. Ik zet een advertentie in de kant. Dogs, Kermelmites. Supermarkt, het einde van de regenboog. Eigen speeltuin voor klanten in de tuin. Met carousel, glijbaan en punchingball. Wat helpt het? Het is met ze gedaan. Waren die tranen echt die Catherine huilde? Ze wist precies waarom ze huilde. Ze wisten het wel, die dogs. Ze waren omgekocht. Ze hadden het niet mogen toestaan dat er gezegd werd dat ze het zo arm hadden. Supermarkt. every supermarkt attentie wij openen morgen bluefield street 100 vier kassa parkeerplaats voor 50 voertuigen Dag, caramelo Dag, dot every supermarkt every supermarkt wij zijn twee maal in de week de gehele nacht geopend supermarkt het einde van de regenboog Dag, caramelo de gehele dag en vrijdag nacht geopend bij hey, eenmaal bij twee maal every supermarkt in vervolg zes nachten per week geopend Dag, caramelo Dag, dot Supermarkt, het einde van de regenboog. het einde van. En dat is waar en is niet waar. Kleinigheden, toeval, dat ze het hunne bijdroeg klopt. Maar het klopt alleen als we naar redenen zoeken, naar verklaarbare redenen. Een rit wordt door een helling versneld, maar verklaart de helling de rit. Nu wachten we. De regenboog is uitgedoofd en aan de deur een bord hangt, gesloten. We wachten op iemand die komt om het huis te verzegelen. Verzegeld moet alles worden, de schuldeisers willen het. Hallo, Mr. Doug? Mr. Doug? Hoor je dat? Hallo? Daar is de man die het huis komt verzegelen. Ja, ja, we komen. Ja. Laten we gaan. Twee mensen hebben de balans opgemaakt. Ze hebben gefaald. Wie waren daarvoor verantwoordelijk? Zijzelf of anderen? Zij weten het niet. En ze weten niet wat nu zal komen. Het was Het Einde van de Regenboog, een hoorspel van Horst Munnig in de vertaling van W. Wilek-Berg. Roger Dog, werd gespeeld door Robert Sobels, Catherine Doug zijn vrouw door Tine Medema, Klinko Streum door Willy Ruis, Rudy West was mijn comic en de huiseigenaar, Herman van Eden was Flint, Jan Borges, Steve en Tony Folletta, dominee Brown. De reporters waren Hans Karsenbarg en Jan Wechter, de omroepsters en de buren Joke Hagelen en Gary Mantel, een jongen Martin Simonis en de spreker Hans Karsenbarg. De regie had Esther Vries junior.